7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Gaddafi spreekt het volk toe via de radio, maar is onvindbaar. Strijd in andere delen van Libië gaat verder. En schade door aardbeving Amerikaanse oostkust.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 Volgens de Nationale Overgangsraad zijn er bij de strijd om Tripoli... meer dan 400 doden gevallen. Ook zouden meer dan 2000 mensen gewond zijn geraakt. De opstandelingen in Libië richten zich na de verovering van Tripoli... nu op zichte de geboorteplaats van Gaddafi. Een van de militaire leiders zegt dat er onderhandelingen gaande zijn... met de lokale leiders van het laatste bolwerk van Gaddafi's aanhangers. Vanuit Sierte zouden intussen wel schutraketten worden afgevuurd... richting de stad Misrata.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 In Rusland is een voormalige politieagent opgepakt... in verband met de moord op journalist Anna Politkovskaya. De agent wordt verdacht van het organiseren van de moord... op de kritische onderzoeksjournalist in 2006. Hij zou er hebben laten volgen en het pistool hebben geleverd aan de schutter. Eerder werd de agent in de rechtbank nog opgevoerd als getuige in de zaak. De man die verdacht wordt van het doodschieten van Politkovskaya... werd afgelopen mei opgepakt in Tsjetsjenië.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 In Washington is na de aardbeving van gisteren... een scheur aangetroffen in de top van het Washington Monument. Het gebouw, in de vorm van een obelisk, is voor onbepaalde tijd gesloten. Het publiek kan niet meer met de lift naar boven. Ook de National Cathedral in Washington heeft flink wat schade opgelopen. De oostkust van de VS werd gisteren getroffen... door een beving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. De epicentrum was in de staat Virginia. Het was de zwaarste aardbeving in die staat sinds 1897...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 Orkaan Irene raast nu over de Turks- en Caicos-eilanden en gaat daarna verder richting de Bahama's. Inwoners en toeristen krijgen het advies binnen te blijven. In Haiti en de Dominicaanse Republiek zijn meer dan duizend mensen geëvacueerd, omdat de te vrezen voor overstromingen. Irene is nu een orkaan van de eerste categorie, met windstoten tot zo'n 150 kilometer per uur. Maar gevreesd wordt dat de orkaan de komende dagen in kracht toeneemt.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 Vanavond speelt FC Twente in Portugal... om de Champions League voetbal tegen Benfica. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in 2-2. Dan het weer nog bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag breekt in het westen de zon geleidelijk door... terwijl in het binnenland kans is op een enkele bui. Door 20 graden aan zee tot 25 landinwaarts. Morgen zijn er ochtends zonnige periode. In de middag is vooral in het oosten weer kans... op enkele stevige regen- en onweersbuien. En het wordt morgen weer broeierig warm, 23 tot 27 graden. Ook vrijdag buien met veel regen en opnieuw kans op onweer. De ANRB, verkeersinformatie valt mee op de weg. Er staan drie files op de A12, Duitse grens richting Arnhem... bij knooppunt Waterberg, 2 kilometer. De A15 naar Europoort tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse, vier. De A58, Breda richting Tilburg, tussen Gilsen en Gordelen, 5 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.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 Reserveer nu kaarten op Delamar.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, correspondent Kisha Hekster vertelt zo meer over de politieagent... die betrokken zou zijn bij de moord op de Russische journalist Anna Politkovskaya. Resultaten van het eerste officiële onderzoek naar bestrijding van de brand bij chemiepak worden vandaag bekend. En onze verslaggevers zijn in Tripoli. Misschien hebben zij iets gehoord over of van Gaddafi. Maar dan moeten we ze wel kunnen bereiken en dat is lastig in Tripoli. Zodra dat lukt, dan hoort u dat natuurlijk. In ieder geval is Bab az Azizia, compound van kolonel Gaddafi... definitief in handen van de opstandelingen. Gaddafi's tegenstanders haalden het complex gisteravond leeg... plunderden de huizen en een munitiedepot van de gehate oud-dictator. Ze liepen weg met plasma-tv's en zelfs gouden kalasnikovs. Maar waar Gaddafi is, dat blijft dus een groot vraagteken. Hij laat wel van zich horen. Uitland, redacteur Kees Elenbaerts uh, volgt de laatste ontwikkeling... via alle internationale bronnen. Uh, Kees, er is dus opnieuw een teken van leven van Gaddafi. Ja, Nadat hij eerst heeft gesproken met een radiostation in, in Tripoli... heeft hij nu een, een kort interview gegeven aan uh, Al-Rai-televisie. Uh, uh, ik kende het niet, maar het schijnt te bestaan. Uh, daar heeft uh, Muammar Gaddafi op gezegd... dat de, de Libiërs de straat op moeten gaan om de stad schoon te vegen... Uh, hij heeft alle uh, jonge mensen en, uh, en tribale uh, uh, mensen en leiders opgeroepen... om de wapens ter hand te nemen en de verraders uit de stad weg te vegen. Hij zegt ook opmerkelijk genoeg dat hij eventjes in Tripoli heeft rondgereden. Dat hij discreet de straat op is geweest zonder dat uh, mensen hem herkend hebben. En hij had het gevoel dat Tripoli niet in gevaar was dat alles rustig was, zei hij. Mm. Ja, nou goed, hoe kan hij dat zeggen na de gebeurtenissen van gisteravond? He, als we daar even naar teruggaan, dat dat complex, militaire complex is wel duidelijk in handen van de, van de opstandelingen. En het, het er is ook flink geplunderd. Het sloeg al gauw om, he, de vreugde in plundering. Ja, het was inderdaad een uitbarsting van vreugde, veel geschiet in de lucht enzovoorts. Maar, maar al snel, ja, toch een beetje ontluisterende plundering van het hoofdkwartier van Gaddafi. Ik I just went in zijn room. Which well, was was a, his bedroom. Yeah, yeah, Gaddafi's yeah. bedroom, and I it was a, it was really I was like, oh my god, I'm I'm in Gaddafi's room, oh my god, but then, then this thing happened. I found this, I, I was like, oh my goodness. Nou ja, het zijn uh, ondertussen al, al bekende beelden, uh, zou je zeggen. Dit is een opstandeling die vier maanden heeft gevochten en, en gisteren in, in Tripoli aankwam. En gelijk doorging naar dat hoofdkwartier van, uh, van Gaddafi. Hij was uh, op, op verschillende beelden, onder andere van sky Televisie was hij te zien, met een een, een pet van, uh, van een kolonelspet van generaal uh, Gaddafi op. Ja. En hij uitte daar zijn, zijn vreugde over uh, ja, de eindoverwinning. Um, gisteravond gaf ook de leider van de overgangsraad uh, Mahmoud Jib Jibril een persconferentie in Doha laten we daar ook even naar luisteren All cities, all towns and all villages Libya will have to stand as one uh, Libya to the to show the whole world that we are worthy of this uh, challenge to rebuild this nation. Nou ja, al, al snel na, na die beelden bij het hoofdkwartier uh, uh, van de kant van de overgangsraad een, een oproep tot eenheid uh, van de Libiërs. Uh, er moet uh, gerechtigheid geschieden. De, de mensen moeten niet het recht in eigen hand nemen. Het, uh, uh, en, en een oproep om de handen ineen te slaan eh, om, om Libië te herbouwen. Overigens deze Gibril, die spreekt eh, vandaag woensdag in Parijs met eh, president Sarkozy. En donderdag is hij te gast bij premier eh, Berlusconi in zijn villa even eh, buiten Milaan. Nou, opstandelingen, die overgangsraad laat daar dus diplomatiek geen gras over groeien. Daarmee zijn ze wel want er wordt nog steeds gevochten in Tripoli. Wat, wat melden de nieuwszenders daarover? Ja, inderdaad, er wordt, er wordt nog steeds gevochten. Er zouden een paar wijken van Tripoli nog steeds in handen zijn... van uh, militairen die, die trouw blijven aan Gaddafi. There are one or two districts, uh, I can name them, like Busalim and and uh, Hadba, uh, or Eastern Hadba, who still have some remnants of Gaddafi and some revolutionaries who, are, who have machine guns and who fire and who terrorize the local population. The rest of the Tripoli is totally free. Ja, de rest van Tripoli eh, helemaal vrij. Maar er wordt dus een uitzondering gemaakt voor een aantal wijken... waar nog steeds eh, wordt gevochten. Ook de angst voor sluipschutters... die zich op verschillende plaatsen in de stad eh, ophouden. Dus er zijn nog steeds troepen die eh, loyaal zijn aan, aan Gaddafi. Dat is niet alleen in, in Tripoli zo. Dat is ook in, in, in een aantal plaatsen eh, onder andere ten westen van Tripoli eh, zo. Eh, daar zijn de plaatsen Zouara en Aghaelet die worden gebombardeerd. Die, die berichten die blijven eh, binnenkrijgen. En we hebben ook al eerder in deze uitzending genoemd... die zuidelijke woestijnstad eh, Saba... wat een bolwerk van eh, de aanhangers van Gaddafi zou zijn. Kees baas. Volg vanochtend eh, internationale media... en doet daar steeds verslag van. Onze verslaggevers in Tripoli kunnen we nog niet bereiken. Zoals gezegd, zo gauw we dat wel kunnen. Hoort u dat natuurlijk. 13 minuten over zeven, er is ook ander nieuws. Na de brand bij Chemiepak in Moerdijk op 5 januari is een stroom aan onderzoeken op gang gekomen. En vandaag verschijnt het eerste officiële rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Maar Bert Klein uit de Hoekse Waard was echt de eerste. Hij kwam al in maart op eigen initiatief met een rapport. Meneer Klein, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunt u het nog even voor ons vertellen? Wat was de belangrijkste conclusie uit uw rapport? Ja, maar op, mijn onderzoek was er met name opgericht op de uh, alarmering, informatievoorziening, met andere woorden de, de crisiscommunicatie vanuit de overheden naar de bevolking toe. Ja, en dat uh, was geen eenduidige informatie, uh, zowel niet uh, binnen de veiligheidsregio zelf. Hè. Er werden dus binnen de veiligheidsregio zelf al verschillende meldingen gedaan. Dus de rampenzender melden andere dingen dan dat er bijvoorbeeld op uh, tickettape stonden. Uh, ja, en ook de, de, de verhalen zeg maar, die we ook vanuit uh, andere veiligheidsregio's horen, die strookten dus ook niet met de veiligheidsregio waar wij zelf woonden. Ja, en u geeft het al aan, waar wij zelf woonden, u heeft dat onderzoek gestart omdat u zelf betrokken was. Ja, ik woon uh, zelf in het uh, ja, toenmalige effectgebied, hè, zoals dat toen genoemd werd. Hè, ja. in, uh, in de Onder de rook. Ja. Onder de rook, zeg maar. En ja, waar de ramp uh, plaatsvond, dat was natuurlijk in een hele andere veiligheidsregio. Dat was de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. En ja, wat een van de van de dingen die ik heb eigenlijk onderzocht is, is dat er, uh, ja, en dat zal vandaag ook in het rapport van de inspectie wel naar voren komen, want die uh, onderzoeken met name ook de bestuurlijke kant. Uh, dat er ja een, een, een verschil zat in opschaling, zeg maar, van, vanuit uh, de diverse regio's. Uh, het is lange tijd grip 2 geweest, dat, uh, dat is dus een aanduiding. Dat uh, alleen de operationeel leider, zeg maar, waar de woordvoerder is, de leiding heeft. Ja. Maar in de regio Zuid-Holland-Zuid was het al uh, vrij snel grip 4. En dat betekent dus dat er een regionaal beleidsteam uh, uh, operationeel is. Dus je krijgt eigenlijk al een scheve verhouding qua uh, ja. onderlinge communicatie. En verschillen in aanpak. Dus zeg maar, u, klinkt, u klinkt deskundig. Waar, waarom bent u dat eigen onderzoek gestart? Nou ja, deels natuurlijk vanuit eigen ervaring. Hè. Je, bedoel, je, je woont in het gebied en je merkt gewoon dat er dus uh, ja, in de informatiebeziening. Uh, je, je ja, ik vond mezelf niet goed geïnformeerd. Nee, het crisis. viel u op dat, dat er verschillende berichten waren? Ja, precies. Ik kon ook crisis.nl niet bereiken. Ik kon het telefoonnummer wat genoemd werd niet bereiken. Uh, de ene media, uh, officiële media, zei zus. En de andere media, officiële media, zei weer zo. Uh, dat was allemaal gestuurd vanuit de veiligheidsregio waar ik woonde. Ik denk van ja, zijn er zijn meerdere mensen die die mening delen. Nou ja, dat bleek dus uh, nadat ik het meld, hoop dat dat zeker het geval te zijn. Nou ja, toen heb ik dus het ministerie ook aangeschreven van joh, ik ga dan onderzoek doen. Uh, ik wil graag uh, mijn rapport, mijn bevindingen, als ik dat klaar heb, bij jullie overhandigen. Ja, en dat is gebeurd? Dat is inderdaad zoals jij in de aankondiging al zei, in maart gebeurd. Ja. En uh, er is een toezegging gedaan dat dus mijn rapportage... In zowel de inspectie openbare orde en veiligheid als ook de onderzoeksraad voor de veiligheid zal worden meegenomen. Want ja, ik wilde inspectie onderzoekt een gedeelte, in de gedachte de bestuurlijke rampenbestrijding, et cetera. ...en de uh, onderzoeksverhaal voor de veiligheid meer de crisiscommunicatie. En er zit natuurlijk al een overlap in, in, in, in dat soort onderzoeken. Ja, en u, u heeft wel de indruk dat ze er serieus naar hebben gekeken? Of naar gaan kijken? Ja, zeker. Kijken. Zeker. zeker, zeker. Ja, het is een vroeg vandaag natuurlijk blijken waarin er een aantal zaken zijn... Uh overgenomen En op dat er ook dus dezelfde conclusies getrokken worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat het heel veel anders is. Ik bedoel, ik verwacht wel een behoorlijk hard rapport van de inspectie vandaag. Nou meneer Klein, dank u wel voor uw toelichting nog even. Wij kijken met u uit naar de komst van het rapport. Dat zal overigens na half tien zijn. Na negen uur blikken we er wel op vooruit. Spreek met verslaggever Theo Verbrugge. Hij gaat dat rapport van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid lezen. In New York en Washington was er wat opschudding. Namelijk een aardbeving, maar de gevolgen vielen mee. Is de verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Het probleem op de A58 die zijn gegroeid van Breda naar Tilburg. Er staat file tussen Gielsen en Goorle 7 kilometer. Is daar een kapotte vrachtwagen gestrand. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Dan nou hoorde u het net al even. Er zijn ontwikkelingen rond de moordzaak van de Russische journalist Anna Politkovskaya. Want in Moskou is een hoge oud-politieofficier gearresteerd. Politkovskaya werd vijf jaar geleden vermoord. Onze correspondent in Moskou, Kisha Hekstra Kisha. Een Russische oud-politieofficier. Waar wordt hij van verdacht?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 Ja, die stak zaterdag al met zijn gepantserde trein de grens met Rusland over. Hij is nu inmiddels aangekomen in Oulan Ude aan het Baikalmeer... meer dan 4000 kilometer ten oosten van Moskou... En daar zou hij later vandaag een ontmoeting met president met Vedef hebben. Dat is altijd met heel veel uh, geheimzinnigheid wordt dat omgeven. Deze bezoeken uit angst voor de veiligheid van Kim Jong-il. Maar goed, iedereen gaat er wel vanuit dat dat bezoek gaat plaatsvinden later vandaag. Later vandaag, dat is uitzonderlijk. Uh, de Noord-Koreaanse dictatie die was voor het laatst in Rusland in 2002. En bronnen in het Kremlin uh, maakten net bekend dat daar gesproken gaat worden... vermoedelijk over de hervatting van het zeslandenoverleg. Dat is het uh, overleg over Noord-Korea's nucleaire programma. Twee jaar geleden werd dat opgeschort, maar nu zou het land bereid zijn om opnieuw in dialoog te treden. Dus uh, daarover ongetwijfeld veel meer nieuws als die ontmoeting uh, ook echt geweest is. Ja, en dat is een diplomatiek succes van Rusland dat ze uh, überhaupt te spreken krijgen en dat het daarover gaat. Ja, klopt, want Noord-Korea is natuurlijk niet een land dat echt bekend staat... om het in dialoog treden met andere landen. En Rusland kan zich beroepen op dit diplomatieke succesje. En uh, als er inderdaad vandaag later besloten zal worden... dat Noord-Korea bereid zou zijn om weer aan tafel te gaan zitten... je hoort het, ik zeg het met heel veel zouen... want we moeten ja. het eerst nog maar eens uh, allemaal zien... dan kan uh, Rusland dat inderdaad bijschrijven... op zijn uh, lijst van uh, diplomatieke successen in de richting van Amerika en China. Isha Hekster vanuit Moskou. Het is tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En het is gelukt. We hebben Hans-Jaap Melissa aan de telefoon vanuit Libië. Hans-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het vanochtend uh, in Tripoli? Of ben je daar inmiddels niet meer? Nou, ik, ik blijf gewoon in Tripoli. Ah, heel goed. De vraag is, de vraag is alleen of Kadafi er nog is. denk ik. Dus denk, is een je bij alle uh, in dus. leeft op dit moment. Nee, dat weet niemand. En ik denk dat het wel uiteindelijk... Eh, er wordt ook heel grappig over gedaan, opstandelingen onderling... waar die allemaal kan zijn. En, en, eh, van van Loppa als Venezuela tot gewoon nog steeds in de stad... of in het zuiden van het land. Misschien wel waarschijnlijker zou zijn dat je die route neemt... Uh, naar een mogelijke ja, onderduibende adres. Of dat dan nog net in Libië is of over de grens. Maar ook ik ben dus nu aan het speculeren. Maar het is wel belangrijk dat die natuurlijk op een gegeven moment gevonden wordt... Want anders blijft hij een soort uh, mythische opstandelingen leiden. Want ze zijn omgedraaid ineens. Hè. De rebellen, kunnen ze nog rebellen noemen, opstandelingen noemen? Of is er nu de nieuwe regering? En is Gaddafi nu in de opstandelingenrol gevallen? Ja. ja, hij heeft van zich laten horen via een televisiezender. Zou die hebben gezegd dat hij zelfs uh, incognito een rondje door de stad heeft gemaakt... en dat het hem op hem niet onveilig overkwam? Acht jij zoiets waarschijnlijk? Ja, op dit moment acht ik de stad ook niet heel erg veilig. Maar dat is wel als hij zich zou laten zien aan die opstandelingen. Nee, natuurlijk. Het is gewoon een opgenomen boodschap. Of, eh, er wordt een hoop retoriek gebruikt, een hoop onzin. Aan beide kanten eh, van uh, de partijen hebben we dat gezien. Zoals dus Gaddafi, uh, denkt dat dat moet doen. Uh, daar wordt er niemand geloofd in ieder geval. Ja, Zeg, hoe is het op het ogenblik uh, om jou heen? Het is stil, hoor ik. Ja, ja het is heel stil nu. En. Wat je niet kunt horen, maar ik wel, zijn NAVO-vliegtuigen die toch overkomen en dat is eigenlijk de hele nacht al zo geweest. Uh, net voordat ik kort ging slapen, uh, toen hoorde ik ook een vliegtuig een bepaalde beweging maken, uh, ander motorgeluid, toen hoorde ik ook iets vallen, en een, een explosie vervolgens. En, uh, maar waar dat precies is, ben ik even niet in mijn uh, nachthemd uh, gaan bekijken. Maar dus er zijn nog uh, uh, situaties waarbij dus bommen gegooid moeten worden. Er zijn berichten over gevechten in bepaalde wijken. En ook toen ik gisteravond laat nog bij dat Brasilla uh, was... Uh, het hoofdkwartier toen, toen was er ook van alles aan de hand. Uh, ja, je moet niet verder rijden, want er staan Gaddafi-getrouwen nog aan de andere kant van de compound. Het is echt een enorm complex. Hè? De opstandingen zijn er aan één kant ingegaan. Maar ja, uh, er zijn misschien mensen aan de andere kant uitgegaan en die houden zich in die buurt daaromheen op. Dus, dus daar zijn nog steeds moeilijke situaties. En er zijn berichten over Gaddafi-aanhangers die in auto's rondrijden met wapens... En iets willen proberen te doen tegen de opstandelingen nog. Maar dat zijn. Dat kun je eigenlijk niet anders bedenken dan dat er een soort zelfmoordmissies moeten zijn. Als luikertje. zul je nog iets meer kans hebben. Nu. Ja, je, je was daar dus gisteravond bij. stemming onder de opstandelingen. Is, is natuurlijk goed. Maar wat denken zij? Wat vinden zij? Is de klus geklaard? Of, of toch echt niet? voordat Gaddafi gepakt is? Nou, ik, ze. ze... Ze weten dat dat een belangrijke uh, stap is, maar aan de andere kant, het is wel een vergelijking te trekken met uh, de invasie in Irak, in Bagdad. Uh, Saddam ook die ze nog even op het laatst liet zien, hè, toen, uh, net voordat hij uh, in, uh, in een onderduikadres verdween. Nou, nu heb je dat van Saif al-Islam gezien, die nog even zat te dansen en te zwaaien en de handen te schudden. En dan verdwijnen die mensen ineens. Um, maar, en dan kun je dus wel gewoon aan een nieuwe situatie gaan werken. Alleen. Ja, zo'n uh, Saddam blijft dan een inspiratie, uh, dus ook zo'n Gaddafi blijft een inspiratie voor mensen die nog een beetje in hem geloven. En die kan, hij kan ook mogelijk nog mensen aansturen dan om uh, zaken uit te gaan halen. Je hebt ook in Benghazi nog gezien recent dat daar uh, zomaar ineens een autobom ontploft voor een hotel. Het zou ook dat zou toekomst kunnen zijn, sowieso, ook zonder uh, dat Gaddafi, uh, ook, als, ook als al Gaddafi zijn opgepakt... Dan nog kun je dat soort situaties verwachten van mensen die het totaal niet eens zijn met wat hier gebeurd is. en die je op een guerrilla-achtige manier uh, gelijk proberen te halen. Hans-Jaap Medersen, hartelijk dank. Vanuit Tripoli in Libië hebben we hem dan eindelijk bereikt. We gaan je volgen vandaag, Hans-Jaap, ook weer vandaag door je. samen met je op je tocht door Tripoli. Dan is het vijf minuten voor half acht u luistert naar het Radio 1 Journaal. Gaan we naar de Verenigde Staten, want het Pentagon werd daar afgelopen nacht ontruimd. Vliegtuigen bleven aan de grond en alle kantoren in Washington stroomden in een mum van tijd leeg. Een aardbeving van 5,9 op de schaal van Richter trof de Verenigde Staten... over praktisch de hele lengte van de Amerikaanse Oostkust. Niemand raakte gewond en iedereen had snel door dat dit geen 2e 11 september was... merkte correspondent Wessel de Jong in Washington.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 Nou, mijn eerste vraag was eigenlijk, kunnen de gebouwen in Washington hier wel tegen? Want Washington inderdaad, dat is geen Californië. Daar zijn ze dit soort aardbevingen wel gewend. Daar zijn de gebouwen er ook op berekend, maar hier in principe niet. En 5.9, dat is echt wat je noemt een, een Californië-shake. Oh, I thought it was a bomb. You thought it was a? I, I thought it was a bomb. Really a bomb? Yes, through a lot of bomb scares. And never an earthquake here. Een oudere dame gaat hier over straat. En ze was in het ziekenhuis op het moment dat het gebeurde. Ik dacht dat het een bom was. Daarvan heb ik er namelijk een heleboel meegemaakt. Ik heb in het leger gezeten. Een heleboel mensen hebben toch gedacht dat het om een bom ging. Dat komt vast omdat de herdenking van 9-11 nadert nu. We you veel over het epicenter van deze quake: dat is uh, Mineral Virginia. Na de aardbeving gaat de nieuwszender CNN vrijwel meteen los. En brengt evenveel Tripoli als deze earthquake. Aan de lijn een dame in het AP-centrum in Virginia, niet zo ver van Washington. Het voelde als een trein die de winkel binnenreed. Alles viel naar beneden, de muren zijn gescheurd en de schoorstenen zijn weg, vertelt deze winkel-eigenaar. Maar vergelijken met alle tornado's en overstromingen die Amerika dit jaar al heeft doorstaan, is deze aardbeving natuurlijk helemaal niks. Behalve dan dat het zeer zeldzaam is aan de oostkust. Het gebeurt praktisch nooit. Ontdek de vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl.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 Hoofdkwartier Gaddafi ingenomen, Libische leider zelf, spoorloos. En oostkust amerika getroffen door aardbeving. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Vreugdevuur in de hoofdstad Tripoli gisteravond en vannacht. De opstandelingen hebben de compound van Mohammed Gaddafi ingenomen. Maar de gids van de revolutie zelf, die werd niet aangetroffen. Het is ongelooflijk, alle mensen die ons us voor dit moment, waren in front van zijn compound... He? Gaddafi come on, come on. zou via een lokaal radiostation de bevolking hebben toegesproken. Volgens hem is de terugtrekking uit het hoofdkwartier een tactische zet geweest. De strijd zal doorgaan, al dus de Libische leider tot de dood of de overwinning volgt. En een woordvoerder van het regime belde met de tv-zender Al-Uruba... en hij zei daar dat de strijd nog maanden en jaren door kan gaan. Het is onduidelijk waar Gaddafi zich bevindt. De compound is geplunderd, een groot wapendepot is leeggehaald. Maar daar laten de opstandelingen het niet bij. Ook de residentie van Gaddafi moet het ontgelden. Deze opstandeling kan niet geloven dat hij in de slaapkamer van de kolonel kon komen. Ik ging gewoon in zijn kamer... Het was bedroom. Yeah, yeah, Gaddafi's bedroom. En ik was echt. Ik was in Gaddafi's room. Oh mijn god. En nam als souvenir, de kolonelspet van de leider mee. De Libische Overgangsraad zegt dat er bij de strijd om Tripoli meer dan 400 mensen zijn omgekomen, ruim 2000 mensen raakten gewond de oostkust van de VS werd gisteravond opgeschrikt door een aardbeving. De schok had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de staat Virginia. De beving leverde veel schade op in de hoofdstad Washington. De inwoners daar wisten niet goed wat ze overkwam. I've been here 8,5 and a half years. Never felt anything like it. And uh, trust me, it's not a good experience because the first thing that comes to your mind is 9/11. And uh, we are like a few days away from uh, 9/11. So the first thing that came to my mind was like er is een bom of iets. Ik was eigenlijk blij toen ik hoorde dat het gewoon een earthquake. was. Pentagon en het kapitool werden ontruimd en er is schade aan monumenten. Zo is er een scheur ontstaan in het nationale monument. De obelisk is voor onbepaalde tijd gesloten. En ook de National Cathedral heeft schade geleden. De top van een van de torens is ingestort en het gebouw vertoont scheuren. we er zijn een paar of cracks here and there so we definitely see some uh, indications they aren't huge is nothing, nothing massive and, and we don't see signs of anything that looks like necessarily structural damage. de zwaarste aardbeving in de staat Virginia sinds 1897. En de natuur heeft nog meer in petto voor het westelijk halfrond op dit moment raast orkaan Irene over de Turks en Caicos eilanden en daarna zet hij koers naar de Bahama's. In Haiti, in de Dominicaanse Republiek, worden meer dan duizend mensen geëvacueerd. De autoriteiten daar vrezen voor overstromingen. Komend weekend kan Irene de VS bereiken. En well news alert: Hurricane Irene, Irene is nu dus een orkaan van de eerste categorie met windstoten tot zo'n 150 km per uur. Maar gevreesd wordt dat de orkaan de komende dagen in kracht toeneemt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt plaatselijk een spat regen. Vanmiddag breekt in het westen de zon geleidelijk door terwijl dan in het binnenland kans is op een enkele bui. Aan de Duitse grens is daarbij ook kans op een klap onweer. De zware buien zijn vandaag echter voor onze oosterburen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het oosten. Vanavond verdwijnen de aanwezige buien en klaart het breed op. Bij weinig wind ontstaat er op veel plaatsen nevel of mist. De minima komen uit rond 13 graden. Morgen zijn er ochtends zonnige perioden. In de middag is vooral in het oosten weer kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. Een zwakke tot matige zuidoostenwind voert de hele dag warme lucht aan. Het kwik loopt hierdoor flink op naar 23 graden aan zee... tot 27 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Ook vrijdag hebben we te maken met buien, veel regen en opnieuw kans op onweer. In het weekend neemt de buiigheid geleidelijk af en zondag komt de zon ook goed tevoorschijn. Met gemiddeld 20 graden wordt het wel een stuk minder warm. ANWB Verkeersinformatie. Drie file's staan er op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 4 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam bij de randweg van Dordrecht 2 kilometer. Goed nieuws voor de A58 Breda richting Tilburg.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Onder moeilijke omstandigheden werkt onze artsen zonder grenzen op verschillende plaatsen in Libië. Lange tijd lukt het niet om een medisch team naar de hoofdstad Tripoli te zenden, maar daar komt nou verandering in. We praten met de Nederlandse voorzitter van artsen zonder grenzen in België, meneer Nicolai. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, voor Tripoli was het tot nu toe niet verantwoord om daar een team heen te sturen? Uh, nou, het was vooral heel moeilijk om daar uh, binnen te komen. Wij zijn al in Libië sinds uh, uh, eind februari. Vooral uh, is het ons in eerste instantie gelukt om naar Benghazi te gaan. Uh, dus in het oosten van het land. Uh, voor Tripoli hebben wij dan uh, diverse malen gevraagd om binnen te komen. Maar dat was inderdaad moeilijker. En de afgelopen twee weken geleden is het ons dan gelukt om binnen te komen... en om een, uh, ja, een onderzoeksmissie te doen... Wat, wat de behoeften waren in medische ondersteuning in Tripoli zelf... En dan daarna is nu natuurlijk de hele stad uh, zeer chaotisch geworden. Dus we hebben één persoon nog ter plaatse... en, uh, en een team klaar om uh, hopelijk deze week binnen te komen. Ja, want hoe groot is de behoefte? Ik kan me voorstellen dat er veel vraag is naar medisch personeel. Ja, absoluut. Dus in Tripoli, zoals wij ook in andere plaatsen gezien hebben... Uh, dus vooral de, de, de medische staf is heel erg moe, die, die, die werkt uh, constant. Uh, dus daar is behoefte aan, uh, aan medisch personeel. Dan ook het materiaal en de medicijnen uh, levert problemen op, er zijn tekorten. Ook brandstof uh, is een probleem nu, dus voor de ambulances in Tripoli... wordt het moeilijk en elektriciteit in de ziekenhuizen. Dus er zijn inderdaad verschillende problemen. Maar het probleem is niet enkel in Tripoli, ook in andere steden zoals Savia. Uh, Ikzelf ben in Misrata geweest, wat ook een, een, een enclave is, waar, waar heftig gevochten is. Het Lintan, dus er zijn verschillende plaatsen. En de laatste weken kunnen wij op meer plaatsen gaan werken. Heeft u de, die afgelopen weken, afgelopen maanden zelfs alleen kunnen werken... daar waar de opstandelingen het voor het zeggen hadden? Ja, dus eigenlijk is het wel zo. Nu we zijn natuurlijk volledig neutraal in het conflict, dus we hebben geprobeerd aan de twee kanten van het conflict te werken. Maar het was iets gemakkelijker om aan de rebellenkant uh, binnen te komen. Dus ik zelf heb bijvoorbeeld gewerkt in Misrata en dan vertrekken we vanuit Malta met een boot naar Misrata toe. Naar Tripoli stond ze uiteindelijk gelukt om via Tunesië binnen te komen. Maar dat, dat was inderdaad moeilijker. Ja, en, en wat is de indruk nu? Want er zouden wel weer heel veel gewonden ook zijn gevallen... in de slag om Tripoli. Ja, absoluut. Dus wij, de, de, de situatie is de afgelopen twee dagen erg confuus en chaotisch geweest. Ja. Uh, er leek een snel... Uh, ...beleg van Tripoli, wat dan niet waar is. En heel veel gevochten in de straten, in het centrum. Uh, dus onze persoon, we waren blij dat hij uh, toch veilig is. We hebben het ook van de diverse journalisten natuurlijk gehoord... ...gisteren nog het verslag uh, hoe, hoe het gaat. Dus het is chaotisch, confuus en toch nog erg gevaarlijk. Uh, veel gewonden, doden. Dus de ziekenhuizen die, die overlopen nu. We hebben, wij hebben de afgelopen dag die persoon niet meer laten uh, bewegen... omdat het te, te gevaarlijk was, maar dat gaat nu veranderen. En we hebben een team klaar in Tunesië die... Uh, Eén deze dagen erbij komt met een chirurgisch team en, en materiaal. Ja, ja, u krijgt nu te maken natuurlijk, of uw, uw mensen daar krijgen te maken nu met slachtoffers van het front, dus de, van de gevechten. Heeft u ook nog wel oog voor de andere problemen? Uh, bijvoorbeeld moeders die gebrek hebben aan, aan medische opvang of kinderen. Ja, dus we passen ons aan aan de situatie. Dus ik zelf was in Misrata waar je zag dat uh, uh, de dokters die over waren gebleven in die stad zich heel erg concentreerden op de gewonden. Uh, dus zij wilden die verzorgen in eerste instantie als ze gewonden van de frontlijn kwamen. Maar dat had als gevolg dat bijvoorbeeld de moederzorg eigenlijk uh, een beetje... Ja, terzijde werd geschoven. Ja. Dus wij hebben ons daar vooral gericht op, uh, op een, uh, een moederkliniek. Dus veel keizersnees gedaan en uh, spoed, uh, spoeddiensten uh, aangaande. Dus obstetrie en gynaecologie. En ook op pediatrie, dus kinderzorg. Dus daar hebben wij we passen ons aan waar dan eigenlijk uh, de tekorten zijn. Uh, dus nu voor, voor uh, Tripoli en Zavia zien we dat er toch ook uh, veel behoefte is aan chirurgie. Orthopedische chirurgie voor... Uh, voor de slachtoffers van het rechtstreekse geweld. We hebben ook ons geïnvesteerd in bijvoorbeeld uh, uh, mentale ondersteuning, psychologische ondersteuning. Vooral ook voor de gezondheidswerkers die dus soms uh, in een enclave uh, maanden aan één achter elkaar gewerkt hebben. Uh, Non-stop. Die uh, geconfronteerd zijn met heftige situaties en die nooit de uh, tijd krijgen om daar eventjes uh, een beetje afstand van te nemen. Dus daar doen wij ook werk op. Dus dat we eigenlijk... Uh... De medische staf psychologische ondersteuning geven. En nu Nicolai van Artsen zonder Grenzen. Hartelijk dank voor uw verhaal en sterkte met uw werk daar. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. goedemorgen. Dan naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. We kijken naar vanavond uh, Champions ja. League. Twente moet aan de bak willen ze de poolfase gaan bereiken tegen Benfica. Dan moeten ze ja. dus winnen. Zit dat winnen. in, volgens mij? Ja, week? zit dat erin. Ze hebben uh, thuis 2-2 gespeeld. Als je heel eerlijk bent en heel logisch was Benfica wat beter. en Benfica was individueel wat beter. Benfica maakte een prachtig mooi doelpunt. Het tweede doelpunt van Benfica. Twente Vocht met name zich in de tweede helft uh, op gelijke hoogte met Benfica. Als je dat allemaal optelt en zegt Benfica speelt thuis. Dan zegt alles bijna uh, wat logisch is. Nou, Benfica gaat uh, die ronde wel bereiken. Maar toch, uh, ik ben altijd wel een beetje Twente... Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar mijn gevoel zegt toch ook dat Twente heeft een sterk team heeft met, met Janko, Ruiz, De Jong. Allemaal mensen die makkelijk een goal kunnen maken. En Twente zal zich zeker niet zomaar overgeven. Co Aardingaans heeft alweer prachtige uitspraken gedaan. Dat je vooral de bal moet hebben. Want als zij hem hebben zijn ze gevaarlijk. Dus dat is al Goh. een hele, <laughs> hele mooie. Maar ja, hij zei ook als je minder goed kan boksen moet je niet gaan boksen tegen iemand. Maar misschien wel worstelen. Dat zijn alles wel echte mooie Adriaalse uitspraken. Uh, Twente kent weinig druk. Er zit 8 miljoen verschil tussen. Het wel of niet bereiken. Voor Ajax was dat vorig jaar bijna van levensbelang, dat overleven. Twente heeft het niet eens begroot, zei de voorzitter. Dat is ook wel een beetje typisch Twente. Die club is heel gezond. Die gaan daar heel nuchter naartoe. En juist dat uh, zal ze best nog een kleine kans geven. Adriaan, ze zijn zelf heel eerlijk van tevoren. Het is een beetje 60-40 in het voordeel van Benfica. Uh, ik ben toch een heel klein beetje uh, optimistischer nog. En ik hou het op 50-50. En ik geef Twente toch een, een uh, mooie kans vanavond. Ja, dat zou wel leuk zijn als ze dat gaan doen. Het is ook wel houden. een beetje hopel. Daar ben ja. ik ook wel eerlijk in. Maar Twente heeft toch wel iets bijzonders. En uh, misschien dat dat er vanavond mooi uit kan komen in Lissabon. Ja, tennissen dan, Robin Haas heeft ook iets bijzonders. Het ja. gaat goed, hè? Die gaat goed, die gaat goed en die gaat beter. Die is lang geblesseerd geweest, toen rustig teruggekomen. aantal challengers gewonnen. Begin deze maand voor het eerst in zijn carrière. En dan tel je echt mee als tennisser een ATP toernooi gewonnen in Kietsbuhl. En blijft eigenlijk maar doorstijgen. Staat nu 42e op de wereldranglijst. Won gisteren in een voorbereidingstoernooi van de US Open met 6-4-6-1 van Blake. Dat is dan weliswaar weer maar een speler die een beetje op zoek de tour is, maar toch 6-4-6-1. Um, gaat eigenlijk maar door en door. Verzamelt heel veel punten en uh, is ook Mentaal En de manier waarop hij speelt. Iemand die zich echt een beetje aan de poorten van de, van de, van de nog hogere top op de wereldranglijst uh, staat te kloppen. Zeg maar. Moet een beetje geluk hebben straks bij de loting. We moeten ook niet te vroeg juichen. We hebben het vorig jaar over Timo de Bakker hetzelfde verhaal kunnen vertellen. Die is inmiddels naar de 130ste plaats teruggeduikeld. Maar Robin Haas is uit een heel ander uh, hout gesneden. Dus wat dat betreft 42ste en misschien nog wel weer doorstijgend deze week. Uh, we hebben er een uh, echte toptennis voorbij. Zelfs op wereldniveau. En dat is toch wel heel knap hoor van deze deze na die lange blessure vorig jaar. Ja. En de hockeysters zijn door. Je had dat al helemaal voorspeld. Ja, maar nu zullen ze er wel aan de bak moeten. Nu moeten ze echt aan de bak. Ze moeten tegen uh, Engeland. Uh, Engeland is in allerlei sporten enorm bezig. Natuurlijk met het oog op Londen. Engeland is met hockey altijd rond de derde, vierde plaats geweest. En heeft ook een enorm programma ertegen aangegooid. Uh, het wordt een interessante krachtmeting. Ook uh, met het oog op de Spelen van volgend jaar. Het Nederlandse vrouwenteam lijkt niet helemaal in goede doen. Dus dat zou morgenavond wel eens een heel zwaar avondje kunnen worden. Tom van Teck, dankjewel en tot morgen. Doei. En we kijken vanavond naar Twente tegen Benfica. Qaddafi is op de vlucht. Niemand weet waar die is. De opstandelingen zijn eigenlijk al een stap verder. Willen snel werken aan een nieuw Libië. Hoe ze dat moeten gaan doen, ga ik zo vragen. Midden-Oosten deskundige Paul Aerts. is de verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Echte problemen zijn er niet op de weg. Het is wel wat drukker op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knoopend Velperbroek loopt het even vast, drie kilometer. In Het zuiden op de A50, eindhoven os bij Eckersrijd 2. En de A58, Breda Tilburg, bij Bavol, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, over Libië hebben we het nog veel tot acht uh, uur en ook daarna trouwens. Voor de Belgische collega's van de VAT is Jens Fransen in Libië. Hij maakte onderweg naar Tripoli vannacht het volgende verslag. Op dit ogenblik sta ik op de kustweg die loopt van Tunesië naar Tripoli. We zijn in ongeveer een half uurtje buiten de stad van de buitenwijken, maar het is nacht. Um, we zijn intussen tijd tientallen checkpoints gepasseerd. Hoe dichter we bij Tripoli komen, hoe serieuzer die ook zijn, hoe grimmiger de gezichten soms. Uh, in principe zou deze streek veilig moeten zijn. Uh, maar ik ga toch eens gaan vragen aan een aantal mensen hier van het checkpoint uh, wat zij erover denken. Today, today there is no Libyan guy. He feels like today we are very happy, very happy. We smell a fresh air now. We are free. Through we are free. I nearly became. I I do know my, my feel now. De, de man staat hier met tranen in zijn ogen. Hij zegt: het is het is moeilijk om te beschrijven wat ik nu voel, maar hij zegt: ik voel me eindelijk voor het eerst vrij. Ik ga hem toch nog vragen uh, hoe zeker hij is dat deze uh, omgeving nu echt volledig bevrijd is. Is this area secure? Is it completely secured? And through my friend is uh, nearly complete uh, secure. Okay? When we get Gaddafi in our hand and bring them to the judge to judge him about everything who which he did to us, in that time we will live in really secure. Ja, hij zegt in alle eerlijkheid, uh, grotendeels is hij veilig, maar uh, toch geen 100 uh, Volgens hem zal alles pas over zijn als Gaddafi uh, gedood is of uh, hoe dan ook in de handen is van de rebellen zodanig dat hij berecht kan worden. Dan pas zal volgens hem de rust volledig weer uh, keren. Um, ik, ik ga nog eens vragen aan een paar andere mensen wat zij erover denken. Ik denk dat we het heel goed maken, want je ziet... We can, I mean, we can control everything. Uh, tomorrow we are going to make a commit for our town to make uh, some people for catching and some people for uh, uh, make checkpoints. We try to make it very well. We need to pull all the guns and machines. We need to uh, to uh, to make everything a safety and in safe uh, weather. And uh, we need uh, two weeks or more than uh, two weeks. Let everything working. Ja. Hij zegt uh, ook hier in Zawiya gaan We proberen nu uh, morgen en de komende dagen uh, de dingen een beetje op orde te krijgen. Onder meer de wapens inzamelen, checkpoints. Uh, een soort politiemacht organiseren. Grote vraag is natuurlijk wat er gaat moeten gebeuren met die uh, mensen die tot nu toe trouw waren aan het regime van Gaddafi. Uh, gaan er afrekeningen komen of dat soort dingen. Uh, we, we don't want to make a, a sinister between us. We need to forget them. The law make good judgment who kills. We we didn't want to kill him. We want to make him in the jail. Uh, everyone take his account. I mean, some people with, uh, with the regime, we didn't take them to the, the prison. Do you know why? Because they make the peace. They give us them guns and uh, we forgive them. And he is now free. We won't be safe. Hij zegt: We zijn niet uit op onmiddellijke wraak. Geen ogen om oog, tand om tand. Er moet uh, justice komen. Dus er moet gerechtigheid komen. Uh, en hij geeft ook nog een voorbeeld. Kijk, er zijn mensen hier in, uh, in het stadje. die zichzelf hebben overgegeven. die hun wapens hebben overgedragen. En die zijn nog steeds op vrije voet. Collega Jens Fransen van de VRT in Libië. En Gaddafi uh, hebben ze nog altijd niet te pakken. Is verdwenen, blijft verdwenen. En er wordt ook nog steeds op veel plaatsen wel gevochten. Opstandelingenraad wil vandaag. Ondanks dat alles al een top houden in Qatar... met vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap. Over de toekomst van Libië ga ik praten met Midden-Oosten-deskundigen... en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Paul Aerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nu al een top in Qatar. Is dat niet wat snel? Nee, dat lijkt me niet. Uh, je kunt beter vroeg te laat beginnen... en er is zo ontzettend veel werk te verzetten... dat je maar beter daar heel vroeg mee kunt beginnen. Ja, nee, dat maar, lijkt me helemaal niet slecht. Maar zal er al iemand iets willen toezeggen terwijl er nog wordt gevochten? Ik denk het wel, ik denk het wel. Die bereidheid is volgens mij heel groot bij de aantal landen. Um, omdat men toch eigenlijk verwacht, en het is ook wel terecht, dat het nog wel een paar dagen kan duren waarschijnlijk. Uh, misschien nog iets langer, maar de strijd is toch grotendeels gestreden. En uh, we kunnen nu gewoon kijken naar het, uh, het nieuwe Libië, zeg maar. Ja, en de nieuwe machthebbers, waar, waar moeten zij op uit zijn volgens u? Wat, wat zouden zij moeten willen? Zij moeten in, uh, uh, beginnen met het garanderen van de veiligheid. Uh, en dat is een heel groot probleem, denk ik. Dat zal het niet helemaal lukken. Nee, want zijn zij te vertrouwen? Hè? Wie gaat er met hun in zee? Ja, nou, dat, dat, dat is ingewikkeld. Bovendien, uh, die overgangsraad is zelf natuurlijk een beetje een allegaartje van, van alles en nog wat. Uh, waar, en binnen die raad zijn ook hele grote tegenstellingen. Er is zelfs een moord, uh, moordaanslag gepleegd een paar weken geleden ja. op een van die uh, voormannen. Um, bovendien moet die raad nu uh, ja, die moet breder samengesteld worden... met mensen uit het westen, ook uit Tripoli en uit het zuiden. Uh, dat wordt nog een hele klus. Dus eerst moet die raad dus voor veiligheid zorgen. Dan moet die raad zichzelf verbreden. En die moet zorgen dat hij meer legitimiteit krijgt. En dat zal natuurlijk niet vanzelf gaan. Nee, hoe doen ze dat dan? Praten, praten, praten. En mensen overtuigen. Dat je, en, dat je verstandige mensen hebt? Ja, die zijn er zeker wel. Natuurlijk ja. wel. Jawel. Maar goed, er spelen natuurlijk heel veel belangen... En ook vooral stambelangen. En uh, die zijn diep geworteld. En uh, ja, stammen hebben elkaar altijd niet uh, uh, zeg maar even lief. Dus daar uh, zal flink uh, geknokt worden. Ik bedoel niet met wapens, maar met woorden. En dat zou wel eens heel lang kunnen duren voordat er een soort consensus is. Ja. En wat zouden zij van, van hun kent, uh, kant uh, kunnen eisen of moeten willen? Want zij moeten nu misschien wel zaken gaan doen met voormalig vrienden van Gaddafi. Ja, dat zal moeten. En die les hebben we ook wel geleerd uit Irak, denk ik. Hè, omdat daar het hele vorige regime opzij is gezet. Plus, uh, zeg maar, de mensen die gewerkt hadden binnen dat regime, uh, soldaten, ambtenaren enzovoort. Diezelfde fout wordt nu hier waarschijnlijk niet gemaakt. Dat betekent ook wel dat je met mensen moet werken die voor een deel bloed aan hun handen hebben. Maar ja, daar, daar moet men toch wel uh, doorheen, door de zure appel. Want je kunt niet zomaar vanaf nul beginnen. Nee. Hè? Je moet toch een beetje werken met de mensen die al uh, zeg maar een beetje ervaring hebben in het, in het runnen van het uh, ja, Libische staatsapparaat. En die, die ervaring is sowieso heel erg dun. Maar wat er is, daar moeten ze toch gebruik van maken. En, en moeten zij ook steun aannemen van landen die uh, voorheen maatjes waren met Gaddafi? Noem bijvoorbeeld uh, Italië. Nou, dat denk ik wel. Kijk, Italië loopt voorop en Frankrijk. Maar welk land heeft geen steun gegeven aan Gaddafi? Ja. Dat, dat, zijn er, dat zijn er maar heel weinig. Uh, de westerse landen voorop. Dus, uh, en die willen natuurlijk nu in een goed boekje komen. Uh, Sarkozy natuurlijk, Frankrijk uh, helemaal voorop. En... Uh, ja. Het Verenigd Koninkrijk ook via Cameron. Dus die zullen vooraan staan om uh, proberen hulp te geven. Ja, China, en heeft... China heeft ook al aangeklopt, hè? wil ook graag ja, uh, wat ja. meedoen. Turkije ja. is er al. Ja, ja. Nou, China heeft natuurlijk vooral um, belang bij het winnen van de olie. Dat geldt ook voor Frankrijk en Italië enigszins. Maar die hebben ook natuurlijk andere strategische, meer veiligheidsbelangen. Ja. De Europese landen. En Gaddafi, Vormt, blijft die een bedreiging vormen of is dat nu een te verwaarlozen factor? Ik zou dat laatste zeggen, maar je mag het nooit helemaal uitschakelen. Kijk, uh, de toespraak van, van vannacht was natuurlijk weer de zoveel bizarre redenvoering die hij gehouden heeft. Um, maar er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die in hem geloven en die tot het gaatje zullen gaan, om het zo maar te zeggen, en blijven vechten. Maar dat zijn toch de, de ja, noem het maar, de laatste stuiptrekkingen. Dat kan niet anders. Goed, en daarom zijn de opstandelingen nu al bezig met de toekomst. Meneer Aertspaal, Aerts, hartelijk dank. Meneer ja, voor uf. uw commentaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio In Journal Media Overzicht. Ja, het hoofdkwartier van Gaddafi is gevallen. Volgens de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties... zal Libië binnen 72 uur bevrijd zijn, meldt de nieuwszender Al Arabiya. In de afgelopen drie dagen zijn in Tripoli... meer dan 400 mensen om het leven gekomen. En daarnaast raakt ongeveer 2000 mensen gewond. Zo meldde Mustafa Abdul-Jaril, de voorzitter... van de Libische Nationale Overgangsraad... in een interview met de Franse nieuwszender Frans 2424. De strijd gaat volgens de rebellenleider door... totdat dictator Gaddafi gevangen is genomen. Een grote vraag waar die is. Er doen geruchten de ronde dat hij naar Zimbabwe zou zijn gevlucht. Land waarop het Mugabe autoritair regeert. Hij kent het internationaal gerechtshof in Den Haag niet. En een arrestatiebevel tegen Gaddafi wordt dus ook genegeerd. Meer daarover op nu.nl. Maar volgens de tv-zender Al Rai... zou Gaddafi een inspectietocht hebben gemaakt door Tripoli. De tv-zender baseert zich op een audioboodschap... die zou zijn ingesproken door Gaddafi. Gaddafi zou hebben geconstateerd dat Tripoli niet in gevaar is. Ik heb me een beetje begeven in Tripoli discrete wijze zonder dat mensen me hebben gezien. Zo citeerde al Rai de audioboodschap. Gaddafi zou verder een oproep hebben gedaan aan Libiërs... om de hoofdstad uit te kammen en te ontdoen van verraders. En als de wederopbouw straks begint in Libië, we het er net al over... Uh, wil China daar graag een actieve rol in spelen... heeft een vertegenwoordiger van het Chinese ministerie van Economische Zaken gezegd. Volgens de tegenvertegenwoordiger moet een toekomstige regering van Libië rekening houden met de economische interesses van het land, staat op het liveblog van nieuwszender Al Jazeera. Ondernieuws dan, een Turkse moslim-extremist... die heeft asiel aangevraagd in Nederland, meldt de Volkskrant. De asielzoeker zou een kopstuk van de Turkse Hezbollah zijn. Die organisatie pleegde in de jaren negentig... op grote schaal aanslagen in Turkije. Volgens de Volkskrant onderzoekt een speciale afdeling... van de Immigratie- en Naturalisatiedienst nu... of de Turk betrokken is geweest bij ernstige misdrijven. Toezichthouder de Nederlandse Bank maandt het kabinet... tot strengere regels voor pensioenfonds besturen, schrijft het Financiële Dagblad. De Nederlandse Bank vindt dat het kabinet niet ver genoeg gaat met het wetsvoorstel om de kwaliteit van pensioenfondsbesturen te verbeteren. GroenLinks-Kamerlid Marco Peters die sloeg waarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de wind... om zich als diplomaten niet te bemoeien met de inhuur van haar partner door de Nederlandse ambassade in Afghanistan. Dat staat in de Telegraaf. En bovendien ging de partner van Peters aan de slag voor de ambassade... voordat het departement dat goedkeurde. Jongeren tot 18 jaar met een rekening bij ING kunnen vanaf 1 september niet meer dan 250 euro per dag pinnen, meldt de Volkskrant. Daarmee wordt het pinlimiet met de 750 euro verlaagd. En dat is nodig, want steeds meer jongeren laten zich door criminelen als geldezel gebruiken. Jongeren geven dan tijdelijk hun pas af tegen kleine vergoeding. En criminelen gebruiken dan de rekening om er illegaal geld op te zetten en het ook snel weer op te nemen. Voor de politie is het dan moeilijk om de echte daders te achterhalen.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 Mark Visser las mee met het overzicht van de media van vanochtend na acht uur meer Libië. Praat ik ook met Paul Hoebing over de bevroren tegoeden van Libië die de opstandelingen nu hard nodig hebben. Het laatste nieuws. Colonel Gaddafi. Gaddafi, Gaddafi dagen als leider van Libië lijken nu echt wel geteld. His regime is falling apart and is in full retreat. De Gaddafi-regime is naar een eind. Er wordt echt heel zwaar gevochten. Everyone wants to shout and shoot a gun. Je weet natuurlijk nooit hoe die eindscheid gaat verlopen. Waar de Libische leider zich bevindt, dat is onduidelijk. Where is Gaddafi? Gaddafi is nobody niemand. And the future of Libya is in the hands of its people. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op denpoor.nl Dit is Radio 1.